8 uur. Het NOS-journaal. Remal Serre. New York zoekt naar menselijke resten, 9-11. Weer melkpoederschandaal China. En Noord-Korea blaast hoog van de toren. In New York wordt de komende 10 weken puin gezeefd van de ingestorte Twin Towers. Er wordt gezocht naar menselijke resten.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 De distributeur is in november al op de vingers getikt... maar hij ging de afgelopen maanden gewoon door met het gesjoemel. Chinese ouders kiezen er sinds 2008 juist voor... om buitenlandse melkpoeder aan hun kinderen te geven... omdat in, in, dat, in dat jaar meer dan 300.000 kinderen ziek werden... door giftig Chinees melkpoeder. Op de luchthaven van Lyon is gisteravond een vliegtuig... met 181 mensen aan boord van de landingsbaan geschoten. De Airbus bleef steken in de modder. De inzittenden bleven ongedeerd. Zeven mensen moesten worden behandeld omdat ze in shock waren. Waardoor het vliegtuig van de baanschoot wordt nog onderzocht. Het toestel van Air Mediterranee kwam uit Marokko. Het vliegverkeer in Lyon lag na het incident enkele uren stil. President Napolitano van Italië is er in een nieuwe ronde van gesprekken met de partijleiders gisteren niet ingeslaagd de politieke impasse te doorbreken. Vijf weken na de verkiezingen is er nog altijd geen zicht op een nieuw kabinet. Als de impasse niet wordt doorbroken worden nieuwe verkiezingen onvermijdelijk. Een van de mogelijkheden die zijn besproken is de vorming van een nieuw zakenkabinet, zoals dat van demissionair premier Monti. Maar de rechtse leider Berlusconi en Beppe Grillo van de beweging Vijf Sterren weigeren daaraan mee te werken. Noord-Korea heeft gezegd dat het vanaf nu alle Koreaanse kwesties gaat behandelen alsof beide landen daadwerkelijk in staat van oorlog zijn. Dat heeft het regime via staatsmedia laten weten. Begin deze maand dreigde het land al met een preventieve nucleaire aanval op het westen. Officieel zijn Noord- en Zuid-Korea nog in staat van oorlog. De Koreaanse oorlog eindigde in 1953, maar een vredesverdrag is nooit getekend. De spanning op het Koreaanse schiereiland is opgelopen sinds Noord-Korea een derde kernproef hield op 12 februari. Die werd door de internationale gemeenschap sterk veroordeeld. Noord-Korea voerde daarna de retoriek sterk op, maar Zuid-Korea liet in een verklaring weten dat de laatste bedreiging van Noord-Korea niet wordt gezien als iets nieuws. Steeds meer brugwachtershuisjes krijgen een nieuwe bestemming. Ze worden omgebouwd tot bijvoorbeeld expositieruimte, winkel of bed and breakfast. Stichting Brugwachtershuisjes wil nu alle lege huisjes in kaart brengen... en ideeën verzamelen voor een nieuwe bestemming. De stichting heeft onlangs de sleutel gekregen van vijf huisjes in Rotterdam. Amsterdam heeft plannen om 28 brugwachtershuisjes in de stad te verbouwen tot hotelkamers. Nederland telt bijna 2600 bruggen en bij de meeste bruggen staan huisjes die niet meer worden gebruikt. Ze zijn eigendom van gemeenten, provincies en de Rijkswaterstaat. De blauwe dienbladen die in het restaurant van de Tweede Kamer worden gebruikt lijken een gewild verzamelobject. De bladen met de opdruk Tweede Kamer der Staten-Generaal verdwijnen massaal. In het blad De Kamerbode staat dat er in korte tijd al duizend dienbladen zijn verdwenen. Het blad doet een dringende oproep aan politici, journalisten en personeel van het Kamergebouw om de bladen terug te brengen. Mensen die graag een dienblad uit het Tweede Kamerrestaurant willen hebben hoeven zo'n blad overigens niet te stelen. De blauwe dienbladen zijn te koop voor 3 euro per stuk. De actieweek van Radio 538 voor War Child heeft ruim 1,2 miljoen euro opgebracht. Volgens de radiozender kan WordChild met dat geld... meer dan 100.000 kinderen in oorlogsgebieden helpen. Het geld werd vooral door middelbare scholieren opgehaald. Verder trokken dj's van 538 een week lang... met een speciale studiotruck door het land om platen te draaien. Het is de derde keer dat 538 zich inzet voor Wordchild. Het bedrag dat wordt opgehaald is tot nu toe elk jaar hoger. En dan het weer. is nog mist, maar later ook af en toe zon. Het wordt 4 tot 6 graden. Tijdens de Paasdagen droog en geregeld zon, maar het blijft wel koud. Aan WB Verkeersinformatie. In Overijssel komt plaatselijk dichte mist voor. De lokale wegen zijn door bevriezing plaatselijk glad.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 kassa, de zorg wordt onbetaalbaar, er moet bezuinigd worden. Maar hoe? Dat vroegen we aan onze kijkers. Bijna duizend ideeën kwamen binnen. Een jury discussieert over de zin en onzin van de tien beste ideeën... en het allerbeste idee gaat naar minister Schippers van Volksgezondheid. Vanavond in kassa, tien over zeven bij de VARA op Nederland 1. Ook indrukwekkend, de vaste lage onderhoudsprijzen van de Volkswagen-dealer. Al vanaf 239 euro. Kijk voor uw model- en bouwjaar op volkswagen.nl actie. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen. Het is zaterdag 30 maart. Na Cyprus moet Slovenië nu orde op zaken stellen. We hebben de ontknoping in de eredivisie... en dansen op Goede Vrijdag in Duitsland... Ik wil nog niet gaan, ik wil nog een beetje En dat mag niet, op goede Vrijdag. Maar we beginnen met de brievenbusfirma's. Want de Partij van de Arbeid wil op termijn de brievenbusfirma's aanpakken. Fractievoorzitter Samson, niet dat gisteravond weten... in het televisieprogramma College Tour. Maar de SP wil dat het liefst meteen doen. SP-fractievoorzitter Emiel Roemer. Het is natuurlijk al jarenlang zo dat bedrijven hier eh, zich in Nederland vestigen... met alleen maar een brievenbus. En daarmee eh, in andere landen enorm veel belasting ontduiken... en hier nauwelijks wat betalen. Het ergste is bijvoorbeeld dat we niet eens weten wat ze hier in Nederland betalen, omdat dat, dat allemaal geheim is. Nou, dat is natuurlijk het eerste wat er moet gebeuren, openheid van zaken. Uh, iedereen moet weten welk bedrijf waar belasting betaalt en hoeveel. Want het is natuurlijk uh, van de zotte dat iedereen hier uh, lastenverzwaringen krijgt. We hebben gisteren weer gehoord, koopkracht van mensen naar beneden. En de, de grootste bedrijven in de wereld die kunnen op uh, allerlei slinkse manieren... overal maar aan het belasting betalen ontkomen. Dat kan dat natuurlijk niet. Dus openheid van zaken dat is natuurlijk één. Goed, dat, dat is een begin, uh, openheid van zaken. Maar daarmee heb je het probleem nog niet opgelost. Lost. Zeker niet. Er moet, er moet zeker meer gebeuren. Uh, allereerst uh, hier, uh, moet je de wetgeving zo veranderen dat bedrijven die zich in Nederland vestigen, dat dat alleen maar erkend wordt als ze hier ook daadwerkelijk werkgelegenheid creëren. Dus niet alleen met een brievenbus of met, uh, met één persoon die er ergens zit. Dan moet er ook daadwerkelijk hier iets gebeuren en dan moet er moet ook werkgelegenheid zijn. Dan pas kun je pas uh, erkennen dat hier een bedrijf zit. Yes. Dat het natuurlijk nu niet... Goed, dan heeft u twee uh, oplossingen. Namelijk één is openheid. Twee, alleen hier mogen vestigen als de werkgelegenheid uh, wordt gecreëerd. Onder andere, ja. um, dat is het. Dan is het probleem opgelost, of moet er nog veel nee, meer gebeuren? Er, er zijn wel degelijk meer. Kijk, Nederland uh, maakt ook uh, verdragen, sluiten ze met andere landen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, landen die dan uh, zeggen dat, dat ze daar bedrijven daar belasting betaald hebben. Wat feitelijk neerkomt op 0% belasting betalen. Dus er zijn zoveel dingen die je wettelijk moet aanpassen. Anders dan dit soort constructies die lopen. Uh, die om andere landen te misleiden. Uh, kijk, er zijn natuurlijk uh, op tal van terreinen moet dat gebeuren. Dus uh, Samson heeft wat één punt betreft natuurlijk gelijk dat je dat van vandaag op morgen niet gedaan hebt, maar je kunt wel vandaag beginnen. Ja. En ik had een beetje de indruk dat hij zoiets had: van nou, de, we moeten dat op termijn wel doen. En meestal kan ik dat wel, dan is dat niet uh, de, deze kabinetsperiode. Dus ik hoop dat die. Boten bij de vis wil doen en met ons morgen wil beginnen om die regels aan te gaan passen. En dat zei de fractievoorzitter van de SP, Emiel Roemer. Rijke spaarders bij de Bank of Cyprus zullen nog meer geld gaan verliezen dan zal vrezen. De bank maakt later vandaag bekend welke maatregelen het petto heeft voor zijn klanten met meer dan 100.000 euro op de rekening. Verslag even Bart Kamphuis op Cyprus over wat er te verwachten valt. Niet officieel bevestigd, maar uh, goed geïnformeerde bronnen hier zeggen dat uh, het er als volgt uit zal zien. Uh, de rekeninghouders krijgen 37,5% van hun tegoed boven de 100.000 euro krijgen ze in aandelen van de bank. En de rest uh, van hun geld zijn ze hoogstwaarschijnlijk kwijt. Ja, Dus eigenlijk een derde krijg je in aandelen krijg je in aandelen. Ja. Dus uh, niet, uh, niet in geld, maar in aandelen waarvan je dus nog moet maar afwachten... wat die aandelen uh, waard zullen zijn. Ja, want hoe... Um, ik weet niet of het nou heel vers is op Cyprus. Wordt er al op gereageerd? Ja, nou inderdaad. Ik heb nog niet op dit specifieke percentage kunnen garen, reacties kunnen garen. Maar ja, je weet, ik kan al wel vertellen dat uh, dit is ongeveer... Uh, ligt aan de bovenkant van wat er gevreesd werd... Uh, je zei het al een beetje in de inleiding, het, het is meer dan, uh, da, da, dan veel superioten hadden gedacht. En dat betekent dat de, uh, dat de economische neergang hier bij veel bedrijven... dat die toch wel waarschijnlijk heel snel zal gaan, gaan plaatsvinden. Je moet je dat zo voorstellen, bedrijven die hun, uh, hun tegoed bij die Leikie-bank... die Bank of Cyprus hadden staan, ja, die zijn het tegoed. Feitelijk zijn ze ja, voor een groot deel zijn ze gewoon kwijt. Kunnen geen salarissen meer betalen... Uh, moeten eigenlijk, uh, zijn eigenlijk gedoemd hun, om hun bedrijf uh, op te heffen. En uh, veel mensen die uh, hun spaargeld op de, op de, op, op bij die bank hadden staan. Ja, zien dat ook uh, voor een groot deel uh, verdampen. En kunnen dus minder geld gaan besteden, ga uh, ik onzeker. Mm -hmm. Dus uh, ja, dit is echt het recept voor een, voor een snelle economische neergang. Een financiële malaise dus. Maar er is nog hoop. Bart sprak ook met de twee Cyprioten uit het zakenmilieu. die nog wel kansen zien. Cyprus heeft een enorme schok doorgemaakt... en moet nu proberen de blik naar voren te richten. Het is geen looking om uh, it's te kijken. Het is geen Want met achteruitkijken en je wonden likken, daar schiet je niets mee op, zegt Maris Despartog. Hij is uitgever van de Financial Mirror. Dat is een zakenkrant die al 20 jaar de economische ontwikkelingen op Cyprus op de voet volgt. Oké, okay, we kunnen for ages why waarom dit happened en wie is to blame. And was it fair and was it right? We kunnen nog eeuwen doorpraten over hoe het mis is gegaan, wie de schuldigen zijn. Verzucht Leonides Paschalides, hij is de directeur van de Kamer van Koophandel. Maar feit is dat Cyprus er nu voor staat zoals het ervoor staat. Zonder de bank te goeden waarop is gekort en het kapitaal dat is weggetrokken. Weggetrokken vaak door Russen. Well first of all let's say that the Russians who, who left they've left. Uh, the ones who have stayed behind from what we understand they do not intend to leave. Maar niet alle Russen zijn verdwenen. Degene die zijn achtergebleven zullen niet vertrekken. Dat heeft derpart toch van accountants vernomen. And they said no we're holding on to our Russian clientele. De Russen die hier niet zaten vanwege de banktegoeden... zij zullen volgens de accountants blijven vanwege het gunstige belastingklimaat en de eenvoudige regels. Het yes, betekent dat het niet complicat is. En dat is wat veel mensen willen. Ja, misschien zijn de bankaccounts niet in Cyprus. De hoop van zakelijk Cyprus is gevestigd op ondernemingen die weliswaar elders hun bankrekeningen aanhouden, maar de bedrijven wel op Cyprus vestigen en vanaf Cyprus besturen. Bedrijven betalen maar 12,5 belasting hier en dat is een concurrerend tarief. corporate tax rate is only 12.5 Cyprus' geographical position is still the same it hasn't moved from where it has always been the geografische ligging is gunstig en de infrastructuur is goed and the infrastructure of the country is pretty good um so uh, cyprus i think is going back to uh, redefining Cyprus zou wel eens genoeg potentie kunnen hebben om tot een aantrekkelijke plek te worden om te wonen en te werken. Aantrekkelijk qua ondernemen, onderwijs, toerisme, gezondheidszorg. We are, shall we say, refocusing our energy back on the Russian market. En daarbij blijft Rusland een aantrekkelijk richtpunt. Uh, North is still suffering from recession. Want China is te ver voor ons en Noord-Europa leidt onder recessies. Ze zijn nog niet weg uit Cyprus, de Russen. U hoorde Massis der Partoch, de uitgever van de zakenkrant Financial Mirror. Elke zaterdag van 7 tot half 9, het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. U hoorde het net. De Tweede Kamer mist duizenden dienbladen. Zomaar eens eventjes gaan bellen waar die dienbladen nou allemaal zijn gebleven. Maar we gaan eerst naar Slovenië. Want na Cyprus, waar we het net dus over hadden... moet Slovenië deze lente orde op zaken stellen... om te voorkomen dat het een noodlening van, noodlening van de Europese partners nodig heeft. Het land zit in grote problemen. Het komt allemaal door de aanhoudende golf van failliete bedrijven. Nu is zelfs het onderhoud aan de weg niet meer zeker. Een druk kruispunt in het midden van de Sloveense hoofdstad Ljubljana. En hier wordt aan de weg gewerkt. Wegwerkers scheppen een gat in de weg leeg en vullen het vervolgens met asfalt. Het is hoog nodig, er ligt een groot spoor hier door deze doorgaande weg in de stad. Maar wie dit werk volgende maand gaat doen is onzeker, want het bedrijf dat is hartstikke failliet. Ik denk dat. The privatisering en uh, very uh, bad behavior of de leaders van de company is de cause of the problems of in this company. Verkal Jan, de bewindvoerder van Padetje, is nog steeds aan het uitzoeken hoeveel schuld er eigenlijk is. Dat is hem na een maand hier nog niet duidelijk. Uh, at the moment I can say it because it's uh, I I'm here for just uh, a month, so uh, we will clear it in next month. Wat hij wel weet is dat er een verschrikkelijk mismanagement is geweest. Dat is wat uiteindelijk dit bedrijf de das om heeft gedaan. De concessie was goed, ze konden de wegen repareren, er leek eigenlijk niets aan de hand. Maar het is allemaal zo klunzig geprivatiseerd en vervolgens zo klunzig beheerd dat dit bedrijf over de kop is gegaan. En al die schulden die het achterlaat, alle geld die in de aanschafjes gaan zitten van al deze trucks, stoomwalsen en graafmachines, dat ligt dus nu bij de banken. En die banken die staan er onderhand slecht voor, heel slecht, zegt analist Luca Gubo van het bureau Financi uh, They really bad. About 20% of uh, the loans the banks gave um, are so-called bad loans. Zo'n 20% van de leningen die de Slovense banken zijn aangegaan, zijn inmiddels verzuurd en dat kan geen enkele bank dragen. Their balance sheet is so bad. They are not to take risk. Het eerste effect is al funest genoeg voor de economie. Er wordt geen nieuw geld meer uitgeleend, hoe gezond je bedrijf misschien ook is. in "Sorry, we are not you the loan. Maar daarmee komen de banken er niet. Met zo'n enorm percentage aan rotte leningen zit er niets anders op dan aan te kloppen bij de staat. Die heeft in de afgelopen jaren al een enorm aandeel genomen in alle grote banken. En zal nu ook verder moeten doorgaan met het saneren van al die schulden. In de hoop dat de banken weer gezond worden. En ja, dat kost geld. Wie leent dit land nog de miljarden die het de komende maanden nodig heeft? That's interesting question. Because I'm not sure who will lend the state so much money. En de gaat in de weg. Hoe moet het daar intussen mee verder? Executeur Veil Kajan Jan heeft goede hoop dat het hele bedrijf geherstructureerd kan worden en dat er iets nieuws kan worden opgezet. Ik denk dat there will be companies which, which can do it. Uh, because there will be a complete reorganization of this uh, business. De wegwerkers zelf zullen dat waarschijnlijk niet meer meemaken. Volgende maand zijn die ontslagen en ze geloven het verder wel. Zo zegt de man tevreden. Dit blijft wel een maand zo goed zitten. Maar daarna, niemand heeft een idee. Het reportage was van Joost van Egmond uit Slovenië. Naar Nederland, naar de brugwachtershuisjes, want daar gaat het volgende onderwerp over. Een tentoonstelling, een theehuis of een hotelkamer. Het zijn zomaar wat ideeën voor nieuwe bestemmingen voor die brugwachtershuisjes. Veel van die huisjes staan leeg, omdat steeds meer bruggen op afstand worden bediend. Onlangs is er een landelijke stichting opgericht die de brugwachterhuisjes inventariseert en ideeën verzamelt om de huisjes een tweede leven te geven. In Rotterdam zijn meer, van, meer dan dertig van die huisjes. Dat merkt onze verslaggever Henk willem -Hofs. Een klein brugwachtershuisje op de Zaagmolenbrug in Rotterdam-Noord. Donkerblauw ijzeren kozijnen en een klein stukje baksteen. En een groenkoperen dakje. Hij staat te glimmen in de zon. Het is misschien wel een gemeentelijk monument. Je ziet bij heel veel bruggen hele mooie huisjes. In Nederland zijn er 29 rijksmonumenten. Nou ja. Ze staan leeg. Ze staan leeg. Tenminste vaak, omdat de bruggen steeds meer van een afstand bediend worden. Lottie Hesper is van de stichting Brugwachtershuisjes... En zij wil alle brugwachtershuisjes in Nederland die leeg staan... een nieuwe bestemming gaan geven. Echt een klein huisje, hè? Ja, ik denk uh, twee bij drie, hè? Een klein slaapkamertje zou het kunnen zijn, als je het vergelijkt. Met nog wat deuren hier, zo. Eens even kijken. Nou, wasbakje. Is er ja, nog een wc ik in denk misschien? een wc. Dat heb je meestal ook. We zijn op zoek naar initiatieven uit de wijk die hier iets leuks willen doen. En waar moet ik dan aan denken? Het uh, zou bijvoorbeeld kunst en cultuur kunnen zijn. Er kunnen ook bijvoorbeeld concertjes georganiseerd worden. Of bijvoorbeeld thee geschonken worden. Als het maar niet commercieel is. Dit is de Lage Erfbrug. Een brug uit de, de twintige jaren van de vorige eeuw in Delfshaven. Daar staat ook zo'n grappig klein huisje leeg. Maar het probleem met dit soort huisjes is dat die binnen de slagbomen staat. En dat betekent dat als... De brug zoals nu open gaat, dat je eigenlijk het huisje uit moet, zegt Fred Marais van Stadsbeheer. Ja, eigenlijk moeten ze eruit. Het is hier zo dat er veel uh, zeg maar, uh, aan de ramen wordt gehangen. Daar zijn ze nog mee bezig. Zoals het meer uh, een expo voor passanten is dan mensen die in het huisje zitten. Dus het zal over het algemeen wel meevallen. Maar als je er bijvoorbeeld in gaat logeren of vergaderen? Ja, dat zou hier dus eigenlijk niet mogen, want als de bomen dicht zijn, dan, dan moet je je bed uit. Ik ga ook wel eens een huisje in uh, en dan blijf ik even binnen hè, als de brug open gaat. Dus ik heb zoiets van, uh, misschien met een aansprakelijkheidsverzekering kan je dat afdekken. Hè? Maar wij roepen de gemeente juist ook op om uh, creatief na te denken vanuit cultuur. Om die huisjes in te zetten. Want uh, leegstand is uh, niks. Vindt de gemeente Rotterdam het wel een sympathiek idee? Ja, zeker. Het is hartstikke leuk als je uh, leegstaande huisjes voor andere doeleinden gaat gebruiken. En zeker voor een expo of iets dergelijks. Hartstikke leuk en dat vinden we erg fijn. Maar dat kan niet bij ieder huisje? Sommige huisjes hebben dan toch weer andere zeg maar, soort bestemmingen dan brugwachtershuisje vanwege de elektrische installatie of andere zaken. Ja, dan lukt dat niet. Maar waar het wel kan, doen we het graag. Henrik Willem heeft nog veel meer informatie Heeft hij allemaal opgeschreven. Het staat te lezen op nos.nl. Er zijn nog zeven speelrondes te gaan voor de Eredivisie. Nog vier clubs zijn in de race voor de titel. Er zijn nog een heleboel clubs die ook kans maken om te degraderen. Ronald van der Geer, goedemorgen. Goedemorgen. Het is wel eens minder spannend geweest, Ronald. Zeker, zeker. We stevenen een beetje af op een uh, competitie zoals die als in uh, 2007, toen op de laatste speeldag ja. nog drie ploegen kampioen konden worden. Toen dachten we, dat gaat nooit meer gebeuren, maar wie weet. Ja. Vandaag, uh, belangrijk natuurlijk, Heerenveen Feyenoord. Lastig uitwedstrijd, misschien wel de lastigste, zei Koeman gisteren, wij moeten als eerste met de billen bloot. Nou ja, zo ziet Koeman dat ook, Heerenveen heeft uh, vier wedstrijden op rij gewonnen, is eigenlijk van een lelijk eentje toch ineens in een aardig elftal veranderd. Opmerkelijk, hè? Heel opmerkelijk. Ja, dat, dan zie je maar wat vertrouwen en vastigheden allemaal een beetje kunnen doen. Ineens staat dat elftal van Veen en kan het dus iedereen lastig maken. En Feyenoord heeft het nooit makkelijk in, in, in Friesland. En ja, nou goed, iedereen heeft het er de afgelopen week over gehad. Feyenoord heeft een aanpassing moeten doen. Of Koeman heeft een aanpassing moeten doen. Wat dat is... Zien we Pellen. Is Pellen, is Pellen is er niet. is er niet. Hij is geschorst. Vijf uh, gele kaarten. En dan moet je echt een wedstrijd toekijken. Het lijkt erop dat, uh, dat Ruben Schaken als, uh, als diepe spits van Feyenoord uh, gaat spelen. Maar misschien heeft uh, Koeman, want ja, wat dat betreft heeft hij twee weken na kunnen denken. Uh, nog ja. wel een andere variant. Goed, dat is vanavond uh, Feyenoord. Heel erg lastig. Ja. Vitesse, dat uh, laat maar zeggen een beetje op de loer uh, zit. Speelt uh, thuis tegen, tegen Pek Zwolle. In Zwolle denken ze dat ze gaan winnen. In Arnhem denken ze van niet. En daar, daar, daar hebben ze ook wel gelijk in. Want ik denk dat Vitesse een betere ploeg heeft. Vitesse is weer een beetje uh, op koers. Heeft natuurlijk veel punten laten liggen. Eigenlijk in een fase waarin Wilfried Boni... Bij de Afrika Cup was. Maar nu hij terug is, eh, leidt Vitesse eigenlijk nooit meer puntverlies. En moet PEC-Zwolle in eigen huis te doen zijn. Enige nadeel is dat er wat, wat ook daar een aanpassing in het elftal gedaan moet worden. Um, Van Aanholt is er niet. De linksachter. Maar goed, Boni is er. Uh, Jansen is er. Het elftal is ver eigenlijk compleet. Dus normaal gesproken zou je zeggen: nee, gaat Vitesse hier geen averij oplopen. En Ajax en PSV die hebben op papier uh, eigenlijk dit weekend een redelijk uh, makkelijk programma ja, wat is makkelijk? Ayers bulk van het zelfvertrouwen, dat blijkt wel. Want ze gaan van de wiel... Uh, voor... Tongen en Anita uitzwaaien... na de wedstrijd tegen NEC. Dan nou, reken je erop dat het publiek oh. dus in een gunstige stemming is. Uitzwaaien Want als, in de arena heeft het Nederlands elftal zelf... al ook wel eens gedaan. Er zijn, er zijn wat, wat, wat, wat, wat, wat dingen uit het verleden te halen... dat het geen goed idee nee. is. Maar, maar goed, daarmee geeft men wel aan... dat men dus bulkt van het zelfvertrouwen... en er dus op rekent dat uh, de wedstrijd tegen NEC... wel gewonnen wordt. Het grappige is dat NEC eigenlijk bezig is... aan een, aan een vrije val. Soms stond het goed. Ja? Speelt nu wel wat wisselvalliger. Maar ja, juist nu zegt... We gaan uh, de mouwen opstropen. Uh, het wordt lente, we hebben er zin in. En uh, nou ja, je kent al deze termen wel. Ja. Maar NEC gaat zich er ook van niet ingraven. Dat kunnen ze ook niet, denk ik, van dan worden ze te kwetsbaar. Maar goed, Ajax bult van het zelfvertrouwen en heeft verder weinig personele problemen. Dus je zou kunnen zeggen. Ajax NEC zou ik ook op de toto in één invullen. Ja, en PC? Daar zou ik dus ook een 1 in vullen. Want Roda speelt thuis. Roda speelt thuis, dat klopt. Uh, en dan denk je natuurlijk, ja PSV... Uh, met, met alle, alle ellende die er rond die ploeg is. Hè? Uh, met name van buitenaf. Nou, Ik denk niet dat dat heel veel invloed heeft op het elftal. Ik denk dat men dat advocaat daar het elftal wel van weg kan, kan houden. Het elftal ja. zelf is goed genoeg, maar is wel wisselvallig. En Roda, het gekke is, als je, als je al die spelers op een rijtje zet... dan denk je wel eens van, ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n heel slecht elftal. En je vraagt je af, wanneer gaat Roda een keer winnen? Ik wie, denk morgen. Wie weet tegen PSV. Ja. De voorspellingen zijn genoteerd. U wordt er niet aan gehouden, Ronald. Dankjewel voor het gesprek. Wij hebben in Nederland festivals als Paaspop om het vrije Paasweekend te vieren, kon u gisteren beelden van zien, lekker koud. Maar je kan al in ieder geval lekker dansen. Maar in Duitsland is het allemaal een stuk soberder. Daar geldt namelijk een wettelijk dansverbod in de dagen voor Pasen. Nee ik, ik wil nog een beetje tanzen. Maar de voetjes gingen niet van de vloer bij onze Oosterburen gisteravond. In de meeste deelstaten geldt het alleen voor Goede Vrijdag. Maar in andere, zoals Beieren, mag er drie dagen niet worden gedanst. Ik wil nog een beetje dansen. Het eeuwenoude verbod is afkomstig van de kerk. die het belangrijk vindt om deze dagen collectief stil te staan. Unterschiedliche tijden hebben verschillende accenten. Speciale dagen verdienen speciale accenten. Al dus, deze Bisschop. We kunnen hier dort weiter tanzen, wenn du weißt, wat ik meine. En wenn er zichzelf sogar vraagt: wat is eigenlijk de Sinn des Karfreitags? Einmal im Jahr darüber nachzudenken, vind ik klüger als alle Tage te egaliseren. Het is goed om op Goede Vrijdag stil te staan bij wat voor dag het is. Dat kan niet als je deze dag gelijk maakt aan alle anderen, al dus de Bisschop die zelf ook wel van een dansje houdt. Ik ben ook een begeisterter tänzer, heb dat ook niet afgehört en heb me er altijd voor ingesett. We tänzen im Viereck, Eck, we tänzen koncentriert, we tänzen im Viereck. Eck. Het verbod leidt tot veel protesten de laatste jaren. Onder meer in Stuttgart werden dansprotesten georganiseerd. Veel jongeren vinden het belachelijk en uit de tijd. Ik vind het dansverbod overdreven om Kaartvrijdag. Ik vind dat dansen kan niet verbieden. Macht Spaas in de zwem van Nister Talibadru. Deze clubeigenaar is zelf christelijk, maar snapt niet waarom hij moet sluiten op Paas zaterdag. Ik ben ook zelf christen en vraag me natuurlijk waarom kan man aan Ooster Sambdag niet dansen. Toch gaat de politie ook dit jaar weer controleren. De politie weet wie ze moeten hebben. We hebben het jaar Man kent ja zijn stellen, zijn Pappenheimer. Wie toch een dansje waagt, kan een boete van enkele honderden euro's krijgen. Ja, sommige verhalen. Zijn wel heel bijzonder, laat ik het daarop houden. Problemen voor het bedrijfsrestaurant van de Tweede Kamer. Er is namelijk geen dienblad meer over. De blauwe dienbladen met het wapen van de Kamer zijn zo populair... dat alle duizend exemplaren in korte tijd zijn verdwenen. Henk Bakker is hoofdbedrijfsvoering bij de Tweede Kamer. Meneer Bakker, zijn ze zo in bijzonder inderdaad dat ze achterover worden gedrukt? Hoe zien ze eruit? U bent twee dagen te vroeg, zou ik willen zeggen. Ik ben twee dagen te vroeg. Maandag was 1 april, dus... is het Zijn wij hier met open ogen ingestoken, ja, meneer Bakker? Ja, dat niet, dat niet, maar... U gaat het toch niet echt... vertellen dat ik een 1 april grap in ben Nee, getrapt? dat niet, maar het is echt een heel overdreven verhaal. We oh. hebben, er zijn duizend dienbladen aangesloten voor één speciaal restaurant... wat ook voor het publiek toegankelijk is. En dat is een zeer populair restaurant tegenwoordig. En van die duizend dienbladen, schat ik, in, zijn er nog 800 in het magazijn. ja. En uh, er zijn er 200 in, in omloop. En ik, ik sluit niet uit dat een enkeling die misschien wel mee naar huis heeft genomen. Dat kan overigens ook, ook publiek geweest zijn. Dat hoeft helemaal geen bewoners, zoals wij dat dan noemen, van de Kamer te zijn. Geen lid of een medewerker of wat dan ook. Yeah. Maar uh, ze, ze zijn de meeste, kan ik u verzekeren, nog gewoon in gebruik. En het is, een heel, het is een nieuw ding. Het is een heel leuk dingetje. En ja, wat ze zien ook... er wel leuk uit. Hè? Want het, het, mooi, het, het, het, het logo van de Tweede Kamer staat erop dus in de kleur blauw en, van de Tweede Kamer zelf. Van die van de Kamer, dat, ja. dat herken je. Dus het is een. En ik, ik, heel veel mensen nemen ze mee naar hun werkkamer en brengen. Eh, leveren ze niet in. En die koffiekopjes, waar in het algemeen dagblad ook sprake van is. Ja, dat verdwijnt ook wel. Maar twee keer per jaar hebben we een, een, een, inhaal, uh, of een inhaalactie. Dat, dan, dan berichten we ook, ook in datzelfde blad waar dit nu uitkomt. dus niet het AD, maar het ja, de kamerblad. kamerbode. Ja, die hebben het weer uit de kamerbode. Dat dus dus wordt een oproep we, als gedaan. Als jullie het bestek weer terugbrengen... want mensen nemen ook wel het bestek oh mee naar de jee. kamer. Dan inventariseren we weer en halen we het allemaal weer terug. En dat is hier nu ook aan de hand. Dus, ik sluit niet uit dat er een enkeling... Uh, is, is weg in maar Dat gaat echt niet om duizend sterker. Er zijn, nog, er zijn er maar 200 in omloop. Meneer Bakker, ik zou zeggen, ga komende maandag lekker langs alle kamers. Dank u wel ja, voor we de toelichting op dit misverstand. Goed zo. Dank het is u. tijd voor de nieuwsshow met Peter en Mieke. Die hebben het over rechtbanktoerisme en over Mark Rutte, die de best geklede man bijna van de wereld is. Veel plezier. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Raymond Serré.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 Onderzoekers in New York gaan kijken of ze nog menselijke resten... in het puin van de Twin Towers kunnen vinden. Ze gaan daarvoor het puin zeven. De klus duurt tien weken. Puin is sinds 2006 verzameld met vrachtwagens van de 2750 slachtoffers. Zijn er nog altijd ruim duizend niet geïdentificeerd.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 en steeds meer brugwachtershuisjes krijgen een nieuwe bestemming. Ze worden omgebouwd tot bijvoorbeeld expositieruimte, winkel of bed and breakfast. Stichting Brugwachtershuisjes wil nu de ruim 2000 lege huisjes in Nederland in kaart brengen... en ideeën verzamelen voor een nieuwe bestemming. Amsterdam bijvoorbeeld heeft plannen om 28 brugwachtershuisjes in de stad te verbouwen tot hotelkamers. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws.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 Peter de en Daphne Bunskok. Een hele goede morgen, welkom bij de nieuwsshow. Ja, bij het proces tegen Jasper S., de moordenaar van Marianne Vaatstra... stonden belangstellenden deze week voor de rechtbank in de rij. Uit sensatiezucht of uit empathie? U hoort het over een kwartier. En verder brengen wij u onder andere een cyberwar... de veraldisering van Duitsland, het ei van de olifantsvogel... het strakke pak van onze minister-president... en de hartsvriendin van PC-Hoofd... Maar we beginnen met dramatische cijfers. Nederland is niet alleen een belastingparadijs... maar ook een land waar misdaad loont. En niet zo'n beetje ook. Want hoeveel procent van de aangiften in Nederland... leidt tot een ten uitvoer gelegde veroordeling? De Rekenkamer kwam vorig jaar met schokkende cijfers in het rapport... prestaties in de strafrechtketen. En het bleek minder dan 10 te zijn. Maar volgens anderen is dat percentage nog veel te rooskleurig. En bovendien is er ruim een jaar later vrijwel nog niets verbeterd. Tenminste, dat zegt Wopke Hoekstra, eerste Kamerlid van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, als, het geen, uh, als het nog minder dan 10 is, wat is het dan wel eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Die 10 waar de rekenkamer zich op baseert... dat zijn alle uh, aangiftes die er in Nederland gedaan worden. Dus oh. de rekenkamer heeft gekeken, wat gebeurt er nou met alle aangiftes die op het bureau van de politie belanden. Ja. Hoeveel? Maar al die mensen die hun fiets niet aangeven? Al je... die mensen, dus stel u geeft uw fietsendiefstand niet aan... of een, een ingeslagen ruit. Die groep is natuurlijk vele malen groter. Ja. Um, en de Leidse rechtseconoom, zo heet dat zo mooi, uh, Van Veldhoven, die heeft gekeken. Uh, als je dat nou allemaal wel meeneemt... Uh, hoe effectief is dan de strafrechtpleging in Nederland? En die zegt van die uh, iets minder dan 10% van de rekenkamer hou je dan uiteindelijk nog maar een kleine 2% over. Juist, als je dingen doet dus die niet mag... de kans dat je echt werkelijk daarop afgerekend wordt... is minder dan 2%. Ja, hij zegt eigenlijk... als er een misdrijf in Nederland zich voordoet... groot of klein... dan is de kans dat het uiteindelijk leidt tot ofwel een gevangenisstraf... die ook echt wordt uitgezeten... of een boete die ook echt betaald wordt... die kans is ongeveer 2%. Dus anders geformuleerd... In 98% van de gevallen gebeurt er niks. Ja, een bizar getal, tenminste, als je er zo over na de eerste in het buitenland heel anders. Ik moet eerst zeggen, ik heb geen uh, goede cijfers uh, in, van het buitenland gezien. Ik weet wel dat de, het opsporingsgetal in Duitsland een stuk hoger is. Dus die 10% van Nederland waar de rekenkamer mee komt... Uh, dat getal is in Duitsland een stuk hoger. Maar er wordt eigenlijk geen onderscheid gemaakt, als ik het goed begrijp... tussen lichte vergrijpen en zwaarde vergrijpen. Alles wordt hier op één hoop gegooid. Ja, in die 1,8 en zo ook niet 10 procent. Ja. daar wordt min of meer alles op één hoop gegooid. Het is natuurlijk gelukkig wel zo dat. Um, de hele ernstige misdrijven. Uh, neem moord, uh, neem verkrachting. daar zal uh, in veel meer gevallen. zal de politie dat wat mee doen, daar wat mee doen. en zal het ook worden opgelost. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is het ook zo dat als je bijvoorbeeld kijkt naar die 15.000 mensen. die er op dit moment. vrij rondlopen. terwijl die veroordeeld zijn. Uh, dat zijn niet alleen maar kruimeldieven. Uh, dat zijn ook mensen die overvallen hebben gepleegd. Of veroordeeld zijn voor andere zware misdrijven. Ja, want u, want u zegt hè, in een ingezonden brief in NRC donderdag. U, u, u brengt een, een vraag naar voren. Waar is in hemelsnaam ons vertrouwen in de rechtsstaat op gebaseerd? Ik kan me voorstellen, als je denkt dat de zware vergrijpen wel worden opgelost. dat dat in ieder geval een gevoel van veiligheid geeft. Hè? Dat mijn fietsendief. Uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat die niet wordt gepakt. Dat dat, dat dat ook niet zoveel zegt over mijn veiligheid. Ja. Werkt dat zo? Nou ja, ik, ik, ik heb denk ik iets genuanceerder opgeschreven... maar het is denk ik inderdaad wel paradoxaal. Als u mij vraagt, heb ik vertrouwen in de rechtsstaat? Ja. Hè, dan ben ik geneigd om ja te zeggen. Ik heb ook op zichzelf groot vertrouwen in, de, zeg maar in het goede werk... van de dappere mannen en vrouwen van de, van de Nederlandse politie. Tegelijkertijd, als je naar die cijfers kijkt... en je ziet met hoe weinig, eh, in hoe weinig gevallen er daadwerkelijk wat gebeurt... en je bedenkt daarbij dat dat ook wel degelijk zware misdrijven zijn... ja, dat is denk ik wel iets waar we ons met elkaar zorgen over moeten maken. En ik denk dat als je het zou vragen aan de mensen die dat overkomt... He, dat die dat ook zeker zo zullen beleven. Ja, u formuleert het wel verhoorlijk. U heeft vooral vertrouwen in de dappere mannen, zei <laughs> u. Enzovoort. En, en vrouwen. Nee, maar goed. Nee, dat, nee, maar dat zal allemaal wel. Maar luister, als het werkelijk zo is, dat maar 1,8 van, uh, van de, uh, de zaken die. Uh, nou ja, strafbaar zijn, uh, überhaupt vervolgd worden... of eigenlijk 10% van de dingen die werkelijk ertoe doen... Mm -hmm. maar vervolgens, dan is het toch echt iets fundamenteels mis. Dan kan je toch niet aankomen met slapgauwe hoeren, over... Uh, dappere mannen en vrouwen die Nee, nee maar weet u, doen. weet u, volgens mij zijn er twee dingen die, die je uit elkaar moet halen. Het eerste is, en dat zegt de Rekenkamer natuurlijk ook... er is ook echt een probleem. Hè? Alleen, dat neemt niet weg dat ik denk dat de, de agenten in Nederland... die op straat lopen, hè, dat die uh, goed werk doen in moeilijke omstandigheden... Maar de Rekenkamer zegt natuurlijk... minister, dit is een groot, groot probleem en u moet hier iets mee doen. Wat zijn dan de Volgens... belangrijkste redenen, Erfol? Nou ja, De Rekenkamer zegt dat er eigenlijk onvoldoende inzicht is... in eh, waarom er zoveel, eh, met zoveel misdrijven, niks gedaan wordt. Dus waarom er zoveel uitval is, zoals zij dat noemen. Eh, en men zegt ook dat de samenwerking over de keten... dus de samenwerking tussen bijvoorbeeld de politie en het Openbaar Ministerie... dat die onvoldoende goed verloopt. Nou ja, en daarnaast is, maar dat is denk ik wel bekend... daarnaast is ook de IT bij de politie... En bij justitie onvoldoende op orde. Meneer Hoekstra, dit soort dingen worden geconstateerd. U schrijft een brief, dat is een heel ferm standpunt in een krant. Daar gebeurt gewoon helemaal niks, hè? Nou ja, ik hoop natuurlijk van harte van wel. Maar het is, u zegt terecht, en u heeft ook eerder gezegd... is dit nou iets waar heel Nederland in grote paniek van is? Nou ja, nee, dat is zeker niet is het geval. Is dat niet merkwaardig? Nou ja, paniek is denk ik niet de goede reactie. Het zou wel prettig zijn als hier een groot gevoel van urgentie over... bestaat of anders ontstaat. Het uh, is dus ook niet zo dat er natuurlijk niks aan gedaan wordt. Uh, maar het is waar, in Dit rapport is van een jaar geleden... er is nu een reactie opgekomen. Het is niet zo dat de kranten hier vol over staan. Maar wat beveelt die rekenkamer dan aan? Want die, die, die, die hebben geconstateerd dat, dat er nu niet genoeg gebeurt. Ja, de rekenkamer heeft vorige keer een paar dingen gezegd. De rekenkamer heeft gezegd... probeer nou eens op de eerste plaats inzicht te krijgen... in uh, waar die, uh, wat voor type misdrijven er überhaupt van het bureau van de politie vallen... Uh, en waarom, en daar ook op te gaan sturen. Uh, daarnaast zegt men... Ga nou beter samenwerken uh, over die keten, dus tussen politie en, uh, en justitie. Ik denk overigens dat je, je daarnaast ook gewoon op de vraag moet stellen... of je niet in Nederland meer rechercheurs nodig hebt. Ja, dat je niet gewoon meer capaciteit nodig hebt... om uh, met name de ernstige misdaad ook aan te kunnen pakken. Maar dat gaat financieel uh, waarschijnlijk niet gebeuren... met de bezuinigingen die, die, die nu worden doorgevoerd en in de toekomst nog, nog nodig zijn. Dus dat, dat, dat is ijdele hoop, of niet? Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat uh, het op zichzelf ook wel zo is. De Rekenkamer die zegt ook, die minister die neemt daar wel degelijk stappen... Die, uh, he, die kunnen helpen. Tegelijkertijd in die tussenrapportage... dat was ook de reden om de, om de brief te schrijven, zegt de Rekenkamer... het is nog te vroeg om uh, te kunnen constateren... of wat er nou het afgelopen jaar is gedaan ook daadwerkelijk wat oplevert. En men zegt dat we nog steeds geen inzicht hebben in die cijfers. En daarnaast dat nog altijd, ik geloof dat uh, het getal van 16% wordt genoemd... dat 16% van de mensen die in Nederland een gevangenisstraf krijgt opgelegd die gevangenisstraf niet uitzit. En dat is natuurlijk wel een bizar getal. Ja. Ja. Betekent dat dan niet op een goed moment dat mensen ook zoiets hebben... Uh, nou ja, je kan je gang gaan. Wat, wat zal ik dan überhaupt eigenlijk nog moeite doen... om uh, me staan te houden in de maatschappij? Ik kan me beter bij de buurman gaan halen. Ja, nou ja, gelukkig is dat niet het geval. Maar het is natuurlijk waar dat op het moment dat mensen het gevoel hebben dat... Um, de, de samenleving he, en justitie uiteindelijk onvoldoende in staat is om recht te doen. Dat een gedeelte van de mensen ook zou zeggen: Nou ja, weet je, dan ga ik dat, dat recht ga ik zelf wel halen. Maar is daar onderzoek naar gedaan? Heeft u dat geïnformeerd? Uh, dat heb ik niet gezien. Daar heb ik geen onderzoek van gezien. Want het, het zou zo logisch zijn om dat, dat eens te onderzoeken. Want als het werkelijk om dit soort lage percentages gaat, ja, dan, dan is het toch iets. Tenminste voor je eigen gevoel ja. als je dit soort getallen hoort. Is er toch iets fundamenteel mis ja, of is absoluut. dat nou niet zo? Nee, ik denk dat dat zeker zo is. Hè. En ik denk dat je ook moet constateren hoe vervelend dat ook is... dat eh, misdaad, zeker in algemene zin en zeker als het om de kleine criminaliteit gaat... Eh, daar loont misdaad. Gelukkig is het ook zo dat als je kijkt naar de echt zware criminaliteit... Hè, denk bijvoorbeeld aan die zogenaamde eh, kopstukken van de Amsterdamse onderwereld... Eh, dat duurt soms een tijd, maar uiteindelijk lopen die gelukkig wel heel vaak tegen de lamp. Hè, en slaagt de politie daar uiteindelijk ook in om daar wat aan te doen. Ja, nou ja, goed, maar je krijgt wel een, een curieus beeld van die kopstukken van de uh, criminaliteit. Je hebt ze eerst tien jaar lang aan, in boeiende interviews. In welk blad dan ook uh, uh, nou ja, de fantastische uh, filosofie over hoe de wereld in elkaar zit te uh, horen doen. En dan op een goed moment worden ze even opgepakt. de tot tien jaar en na vier jaar lopen ze weer rond en kopen een scooter. Ja, nou, dat is misschien wat heel kort door de bocht, meneer De Bie. Maar het is natuurlijk, het is natuurlijk waar dat... Um, en dat laten die cijfers ook zien... dat in veel gevallen er te weinig gebeurt. Ja. Maar de, de minister opstelt van Veiligheid en Justitie... en zijn staatssecretaris Steven... die, die, die, die hebben van daadkracht hun handelsmerk gemaakt. Ja. Hè? Waar gaat het dan toch mis? Zeg, je ja, hebt meer rechercheurs, maar... Nou, ik denk dat zij wel degelijk een aantal dingen gedaan hebben die zinvol zijn. He, dus vorig jaar is, de, uh, is in de Eerste Kamer de nationale wet over de nationale politie aangenomen. Um, en er zijn ook andere dingen die zij doen die wel degelijk helpen om dit op te lossen. He, zoals het op orde brengen van de IT. Ik denk wat de Rekenkamer zegt en de vraag die we ons allemaal moeten stellen is... Um, doen we genoeg? Uh, hebben we genoeg um, gevoel van urgentie bij deze problematiek? Uh, en kunnen we dit uiteindelijk oplossen? Uh, en ik denk dat het heel interessant zou zijn om bijvoorbeeld eens te kijken... waarom dat nou in, in Duitsland uh, beter gaat. Wat doet men daar anders, terwijl men niet veel meer politieagenten per duizend... Want die cijfers uh, zijn drie, vier keer zo hoog, hè, die pakkant. Ja, pint u me niet vast op nee, het Nee, maar, zoiets. maar de, de, de, de, ik, ik geloof dat het getal... dat de Rekenkamer constateert voor Nederland... Hè, dus, dus iets minder dan 10% uh, oplossingspercentage in Nederland... dat is in Duitsland en dan met name in de westkant van Duitsland... geloof ik aanmerkelijk hoger. He, dus het zou interessant zijn om te kijken wat daar gebeurt... Daarnaast kan je denk ik echt het gesprek voeren of je niet eh, meer recherche nodig hebt. En moet de minister gewoon doorgaan met wat hij nu al aan het doen is. Met nog meer urgentie. Eh, namelijk het op orde brengen van die keten. Het eh, op orde brengen van de IT. En zorgen dat er ook transparantie komt over waar die uitval nou naartoe gaat. Is het eigenlijk niet curieus dat u nou als uh, eerste Kamerlid van de CDA uh, aan de bel trekt? Terwijl je zou toch zeggen, ik bedoel heel rechts in de Kamer, uh, neem PVV, VVD die beleiden. Uh, uh, al sinds Sint-Jutte, -Sint is eigenlijk wat u zegt. Maar kennelijk interesseert het niemand en kan zo'n rapportage er komen. En dan hoor je nog steeds niemand. En met in de Kamer bedoelt u in de Tweede Kamer? In de ligt. Tweede Kamer, ja. Nou ja, ik denk dat dit, dit rapport is overigens ook vorig jaar aan de Tweede Kamer aangeboden. Dus ik denk dat men daar ook zeker deze eh, problematiek wel kent... De reden dat eh, wij als Eerste Kamer hier ook mee te maken hebben... is dat veel wetten die bij ons langskomen... Oh. ook gerelateerd zijn aan dit onderwerp. En daarnaast kunt u zich voorstellen dat de Eerste Kamer... Hè, in het bijzonder zich interesseert Welke in de Welke wet rechtstaat. dan? Waar bent nou, u nou, ja, dan mee bijvoorbeeld, bezig? Bijvoorbeeld de Nationale Politie. Oh. Dat is een wet die heeft heel specifiek met dit onderwerp te maken. Ja, maar dat is nog uh, steeds een organisatorische kwestie... waarvan men hoopt dat, dat het uiteindelijk de pakkant zal verhogen. Ja, daar heeft u volstrekt gelijk in. Ja. Maar Norma's, is dit niet curieus? Je zou zeggen, als, als u zo aan de bel trekt... al was het maar in uw eigen kamer, in de Eerste Kamer... dat u meteen eh, vrolijk op de rug geslagen zou worden... door uw VVD- en PVV-collega's. Eh, en volgens mij wel moeiteloos een gratis Chinees aangeboden krijgen... om daar eens rustig over te praten. Dat is natuurlijk een heel mooi vooruitzicht. Het is overigens ook zo dat eh, toen de Rekenkamer... dit rapport presenteerde een jaar geleden aan de Eerste Kamer... Hè, dat denk ik de... Over de volle breedte van het politieke spectrum, men verbaasd was over die cijfers. En ook geschokt was door die cijfers. Want het is precies wat u zegt. Ik denk als je het mensen op straat gaat vragen, dat er weinig mensen zullen zijn die, die zeggen, nou ja, dat is vast een percentage van onder de 10 procent. Nee. De meeste mensen inschatten, nou het zal niet 100 zijn. Het kan ook niet 100 zijn. zijn. Je gaat uit van 30, 40. Beperkte capaciteit. Zoiets. Uh, maar dit is, uh, dit is laag, dit is te laag. Um, en dus moeten we er wat aan doen. Ja. Yeah. Ik, ik vind het zo curieus namelijk dat het dus niet uh, eigenlijk al, al, al, al maandenlang na, na dat rapport de voorpagina's heeft beheerst. Het verbaast me nu achteraf. Ik bedoel, gek genoeg, ik heb inderdaad wel dat nieuws over die 10% doorgekregen. Ja. Maar kennelijk ook zelf niet goed genoeg afgevraagd wat dat nou betekent. Want als je het erover nadenkt, is het is dan bespottelijk. Ja, dat, dat, is, dat is denk ik waar. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat eh, het ook een... het is een beetje een bureaucratisch en een complex thema. Het is veel eenvoudiger om over één specifieke strafzaak te praten... Eh, en te bepalen wat daar dan gebeurd is... en daar dan vervolgens met een regel te komen. Het is natuurlijk een ingewikkeld probleem eh, om op te lossen. En nu, u heeft die brief geschreven, heeft u er nog wat op gehoord? Uh, nou, de, gisteren was het goede Vrijdag, dus ik heb daar nog niks op gehoord. Maar ik neem aan dat we nou, de eerste dag... Nou, uh, dat is goede Vrijdag te maken, hoor, ben ik bang. <laughs> nee, daar zou je helemaal gelijk kunnen hebben. Nou, ja. u, heeft mij, u heeft mij uitgenodigd, dus misschien, uh, misschien dat dat een stap in de goede is. Oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor uw uitleg. Tot uw dienst. U hoorde Wopke Hoekstra, Eerste Kamerlid van het CDA. En het ging dus over de uh, dramatische cijfers... voor het oplossingspercentage van misdaad in Nederland. Dank u wel. Onder grote belangstelling legde Jasper S. deze week bij de rechten in Leeuwarden zijn verklaring af over de moord op Marianne Vaatstra. Belangstellenden stonden in de rij om een plaatsje in de rechtbank te bemachtigen. Dagbladen plaatsten complete transcripties van het hoor van Jasper S. En talkshows besteden zonder uitzondering aandacht aan de gruwelijke details van de zaak. Ja, er lijkt sprake van een vorm van ramptourisme, waarbij de sensatiezucht niet van de lucht is. En of dat ook zo is, dat gaan we vragen aan sociaal psycholoog Paul van Lange, verbonden aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja, geeft u maar toe. Heeft u de zaak ook van A tot Z gevolgd? Ik heb het gevolgd, uh, ja, min of meer van A tot Z. Dat uh, was bijna <coughs> niet te, te ontkomen aan. Uh, de Volkskrant had gisteren een heel groot uh, rapportage, een letterlijk verslag van alles. Ja. En uh, het was zeer interessant om te lezen. Het was zeer interessant om te zien dat dat zoveel aandacht trok. Uh, en eigenlijk ook wel te verwachten, overigens. Ja, want wa wa is het, is, was het interesse vanuit uw vakgebied? Of, uh, of was u ook gewoon nieuwsgierig wat daar gezegd werd? Werd en hoe mensen daarop reageren. Ik denk dat er heel veel zaken spelen, maar één zaak is bijvoorbeeld... Als er iemand is die vrij normaal wordt geprotecteerd... als een normaal persoon die zijn werk doet... die een goede vader lijkt te zijn, ja. et cetera, et cetera... maar die dan in staat blijkt te zijn tot iets, iets vreselijks... Ja. en je hebt er nog geen gezicht bij... en je hebt er nog niet uh, een verdere invulling van wie die persoon is... dan trekt dat enorm de aandacht. iedere persoon is in dat opzicht een klein beetje een psycholoog... die op, op zoek is naar kennis van welke persoon doet dat nou eigenlijk... en zou ja. ik dat zelf kunnen doen... of welke persoon in mijn omgeving zou dat eventueel kunnen zijn, et cetera, et cetera. Ja. Dat zijn eigenlijk hele extreme vragen die je stelt... Want Komt het niet voor? Nee. Uh, maar mensen houden zich daar toch heel erg snel weer bezig. En dus uiteindelijk is dat ook begrijpelijk, omdat het functioneel is om aandacht te hebben voor zaken die, die soms extreem zijn en extreem negatief zijn voor je, mogelijkwijs ook voor jezelf. Want dat die transcripties, wat ik, wat ik vrij verwonderlijk vond, dat die transcripties zo, zo in de krant werden gezet hè, van de gesprekken over het, over het verhoor van Jasper S. Kan dat dan iets anders dienen dan louter onze nieuwsgierigheid... dat we blijkbaar willen weten wat er tot in de kleinste detail is gebeurd... Nou de nieuwsgierigheid. En ja, vaak wordt het woord sensatiezucht uh, gebruikt ja. of ramptoerisme. Um, kijk, zoals ik er tegenaan kijk, is het zo dat mensen die leven in een veilige omgeving. En, en mensen hebben ook een behoefte aan een veilige omgeving. En het beeld dat je in een redelijk veilige omgeving leeft, waarbij je gewoon in het donker naar huis kunt fietsen, waarbij je gewoon rustig op straat kunt lopen, zonder dat je elke keer zorg hoeft te maken of je bijvoorbeeld overvallen wordt of, of verkracht wordt of wat dan ook. Uh, op een gegeven moment krijg je zoiets te horen als dit. Dan is dat een enorme inbreuk op je gevoelens van veiligheid. Dus logisch dat je daar van alles en nog wat vanaf wilt weten. En in dit geval ja, dient de media, de, de, de, het algemene publiek... in, in de meest ja, vergaande zin. En mensen mens hebben daar heel veel behoefte aan om dat te weten. Ze willen eigenlijk weer een soort idee hebben... hoe kan dit nou eigenlijk ontstaan? En wat dat betreft is die nieuwsgierigheid heel belangrijk. Maar er speelt meer. Het is niet het, alleen maar nieuwsgierigheid. Nee, het lijkt alsof dat ook veel meer uh, gebeurt dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Of is dat niet zo? Het grappige is dat gevoelens van, van onveiligheid... Die zijn uh, wat aan het zijn toegenomen in de maatschappij, vooral bij oudere mensen. En en die, die strook helemaal niet met de cijfers. Uh, de cijfers zeggen eigenlijk dat de, de Nederlandse samenleving... steeds veiliger is geworden. Uh, met name oudere mensen, die hebben, met, uh, die hebben gevoelens van onveiligheid. En een verklaring is, en dat is een hele plausibele verklaring... Is, oudere mensen kijken heel vaak naar televisie... en ook met name lokale televisie. Waar, besta, waar besteedt de lokale televisie met name... maar ook algemene televisie veel aandacht aan? Dat zijn al die dingen die begrijpelijkerwijs... negatief zijn en extreem zijn. Dat is begrijpelijk, want mensen willen dat weten. Maar als je nou heel veel daarnaar kijkt... en je, besteedt, en je zit veel thuis... Dan, dan krijg je een gevoel van, uh, wat is de wereld toch onveilig? En je wordt eigenlijk overbezorgd. En vooral voor ouderen is dat jammer, want daardoor gaan ze bijvoorbeeld eventueel niet uit huis... Uh, gaan ze niet bewegen, terwijl dat juist heel belangrijk is. Een beetje frisse lucht en beweging is juist belangrijk voor ouderen. Maar ze doen dat ja. soms niet, omdat ze denken dat het zo slecht is uh, met de wereld. Maar kijk, een eeuw geleden werd, werd, werd misschien niet het veiligheidscijfer gemeten. Hè? Want, uh, ja. Maar ik kan me voorstellen dat verhalenvertellers... bij wijze van ook de deuren langskwamen om te vertellen... god, die gruwelijke moord die ergens gepleegd is en zo. Is, is, is de media dan nu de, de, de, de grote de boosdoener? Vroeger gebeurde het natuurlijk ook via ja. uh, Roddel. zeg maar. Ja. Gewoon, mensen gingen gewoon praten op straat, uh, op dorpspleintjes... Ja, gewisseld. Dat was ook niet altijd het meest positieve wat werd <laughs> nee, uitgewisseld. En met name Roddel heeft over het algemeen ook, uh, zoals de term al bijna aangeeft, gaat vaak over bijvoorbeeld negatief moreel gedrag. Uh, allerlei zaken die niet goed zijn gegaan, et cetera, et cetera. Dus mensen hebben uh, echt een behoefte aan negatieve aandacht... juist omdat ze eigenlijk hun algemene beeld is vrij positief. En dat moet ook positief zijn, want anders maak je, je elke keer zorgen voor niks. Ja. De meeste wat, dingen gaan ook goed. Wat dacht u nou toen u die foto in de krant ziet? want die, die kan u niet gemist hebben van die lange rij mensen... die er dus staan te wachten voor dat proces... en dat het kennelijk zo vol was dat ze twee extra zalen nodig hadden om de mensen te bedienen. Ja, en in, in, in, wat, wat interessant is, ik vermoed, ik heb daar geen cijfers over, ik vermoed dat die honderd mensen die daar voor niks kwamen, zeg maar niet, niet naar binnen konden, dat die uit de buurt kwamen. Want vooral hoe dichter het bij jezelf komt hoe meer jouw gevoel van veiligheid is aangetast. Dus dan wil je helemaal weten van wie is dat toch in vredesnaam en wat zit daarachter en uit welke familie komt die. Je probeert dat allemaal in een plaatje te plaatsen. En uh, dus daarvoor speelt het meer dan voor... wij spreken de gemiddelde inwoner in uh, Amsterdam, New York, et cetera. Ja, ja. Die houdt zich daar niet zozeer mee bezig. Dus kortom, u vermoedt in ieder geval dat het mensen zijn... die een zekere binding hebben met het feit... al was het maar omdat ze in dezelfde streek wonen. Ja, dit is zo'n zo inbreuk op jouw gevoel van vertrouwen... Uh, dat je denkt, opeens denk je van, god, dat kan, dus mijn buurman kan opeens ook iemand zijn. Uh, stel dat je bijvoorbeeld een uh, auto... Ik heb dat zelf een keer meegemaakt. Dat is eigenlijk maar een goed voorbeeld. Stel dat je auto gestolen is... dan, dan denk je nog een half jaar lang... Voordat je, als je een auto hebt, de auto wel op slot gedaan. En, en ben je of bezorgd in zekere zin. Want de kans dat je auto gestolen wordt is heel erg klein. Ja, maar dus als, dat, als het een keer gebeurd is, dan ben je extra waakzaam en dat is waarschijnlijk functioneel. Maar je, je overdrijft het dan een klein beetje in de, in de periode daarna. En dat zal misschien in een kleine plaatsje ook uh, gebeuren op dit moment. Ja, dus hoe dichterbij, hoe meer het de mensen raakt. En, en de media brengen alles natuurlijk sowieso tot aan onze voordeur. Ja. Dus ze kunnen het niet meer ontsnappen. Ja, en het is, het is, uh, ja, dat klopt. En, uh, ja. en mensen hebben behoefte aan die hele concrete informatie. En... Kortom, sensaties zult spelen eigenlijk amper mee, denkt u? Denk u bij ik, die mensen. ik vind het eigenlijk een verkeerde term. Ik vind het eigenlijk, uh, ook ramteurisme vind ik eigenlijk een beetje... Ver zijn verkeerde termen in de zin dat het is een algemene... Het is eigenlijk een heel menselijke reactie op iets... op een vrij extreme gebeurtenis. En naarmate die extreme gebeurtenis dichterbij heeft plaatsvonden... is het logischer dat je, dat je na het naadje van de kous wilt weten. Ja. Dus in, in dat opzicht is het eigenlijk heel menselijk. Ik denk tegelijkertijd dat er ook nog wat anders speelt. En dat is dat... Uh, het is niet alleen maar dat je het negatieve wilt opzoeken. Je, je bent, er zit ook een zekere betrokkenheid in. Je wilt ook graag weten hoe gaat het nu eigenlijk met die familie uh, De familie van het, uh, van het slachtoffer, hoe gaan die daarmee om? Die krijgen dus ook het woord in de media. Gisteren bij Paul Witterman bijvoorbeeld. Uh, mensen, mensen die kijken daarnaar. En ze kijken waarschijnlijk ook nog naar de familie van de dader. Hoe, hoe, hoe gaat die, die vrouwen ermee om? Hoe gaan die kinderen ermee om? Dat wil men graag weten. Dat, dat, maar dat is gewoon. Dat, ja, dat is, een is heel te ja, Nou ja, uh, empathie is waarschijnlijk datgene wat mensen van, ja. god, hoe zouden die mensen daarmee omgaan? Is het niet erg voor die mensen? Uh, je ziet het eigenlijk in de, in de filmindustrie, zie je, zie je dit allemaal terug. Ja. Heel negatieve dingen, maar je ziet ook altijd de goeie het. En daarmee krijgen mensen empathie en hoop je dat het goed afloopt met die persoon. Ja, Want U, u noemt in dit wat ook nog het Mohammed Ali effect. Hè? Dat, dat, dat, dat de mensen zich in moreel ja, hoger inschatten dan de dader. Ja. Dat, dat, dat, dat, dat je zelf nog een beetje een boost krijgt van kijken naar iemand... Die, die, die moreel gezien beneden jou staat. Ja, dat is een, dat is een heel interessant effect uit mijn vakgebied. Over het algemeen vinden mensen zichzelf beter dan gemiddeld. En dat is bijna op Iedereen elke... schat zich te hoog in. Ja, ieder... Nou, iedereen. Mensen hebben een neiging om zichzelf te zien als beter dan gemiddeld. Ja. En die tendens die is met name groot voor alles wat te maken heeft met. met. met zeg maar. moraliteit, met eerlijkheid. met al die zaken die. die, die heel erg uh, moreel zijn. Niet ja. zozeer op het gebied van competentie of intelligentie. Daar vinden we ons, zeg maar, een klein beetje beter dan anderen. Maar eerlijkheid, oprechtheid. Nou, we, zijn... en we vinden ons verschrikkelijk hoe, sociaal. Hoe kan dat? Hoe kan dat dat iedereen zich boven het gemiddelde inschat? Nou, een, een belangrijke reden is dat. Dat juist die dingen die je zelf in de hand hebt, zoals intelligentie... en uh, heb je minder zelf in de hand. Maar die ja. zaken die je zelf in de hand hebt, daar ben je ook zelf verantwoordelijk voor. En dan ga je jezelf uh, toch wat uh, ja, beter zien, veel beter zien dan anderen. Uh, ik denk overigens ook dat juist omdat je zo gericht bent... op die negatieve informatie van anderen... Ja. Uh, dat daardoor dat dit beeld ook heel makkelijk in stand kan blijven. Dus mensen gaan hier naar kijken, mensen gaan hierover lezen om zich... Uh, de meerdere te voelen? Nou, dat, dat, nee, dat, dat is niet zo, zeker niet altijd een bewust proces... maar het kan soms wel een bijkomend bijeffect zijn. en Een, een prettig bijeffect. En het zou mij niet verbazen dat sommige programma's uh, aanslaan... omdat mensen informatie krijgen die geruststellend is voor henzelf. Wat voor stel, programma's? Nou, stel nou bijvoorbeeld dat, dat je een programma hebt... over mensen die moeilijkheden hebben in deze crisis... bijvoorbeeld om om te gaan met geld. Ja dan is dat in zekere zin toch geruststellend voor, voor, een, voor een flink aantal mensen... Die, die dan denken van, god, ik zit ook met mijn huis en ik zit ook met dit en dat. Um, uh, ik maar ben niet de enige. Maar wij hebben nog te eten. Bij, bij wijze van spreken. En, en dan kunnen mensen toch nog weer even wat positiever kijken naar hun eigen situatie. En dat is toch iets wat mensen ook soms uh, op, naar op zoek zijn. Mm. Maar dat gebeurt niet altijd bewust uh, en strategisch. Maar, uh, maar het gebeurt wel. En mensen komen soms dus met een goed gevoel... Terug van iets waarbij ze iets, nou ja, zeg maar, iets negatiefs hebben gezien. Toch, de indruk uh, ontstaat een beetje dat dit. Uh, een zaak is, het heeft natuurlijk ook heel erg lang gespeeld... Uh, waar men zich echt heel erg bij betrokken voelt... ook door de rol van de vader die permanent hier achteraan is blijven zitten enzovoort. En in al die tijd in de media zeer serieus is ja. genomen. Je ziet vaak bij vaders dat die het spoor bijster raken... maar deze man heeft, is dat niet gebeurd. Was dat twintig jaar geleden nou ook zo gebeurd? Hoe kijkt u daar als wetenschapper tegenaan? Nou, ik vind het moeilijk om dingen in de tijd te zien. Er is nu zo'n ontzettende verschuiving gaande richting nou ja, sociale media... Uh, ja. Uh, zoveel mogelijke manieren waar, waarop je aandacht kunt vragen ja. voor iets. dat ik denk dat dat bijna onvergelijkbaar is met 20 jaar geleden. waarbij internet uh, be, ge, bijna geen rol speelde. Want dan was dit nooit zo op deze manier opgeklopt, waarschijnlijk. Nou, ja, het is wel zo dat. Uh, het is natuurlijk ook een, een soort toevalsproces dat deze man is. Uh, ook erg volhardend, uh, zo, zo komt hij over. En, en, en dat is in zekere zin ook heel begrijpelijk. Ik denk dat er trouwens wel meer zaken zijn... waar mensen uh, ja, zeg maar niet kunnen slapen voordat dat is opgelost. Ik denk ja. dat er meerdere voorbeelden zijn. Ik kan ze zo niet opnoemen, maar ik denk dat er voor, meerdere voorbeelden zijn... zoals dit voorbeeld waarbij mensen nou ja, decennia lang... Die hiermee bezig zijn, het is, het is eigenlijk wel dubbel. Hè? In, in de zin zegt de media is allemaal aanwezig, dus die bericht veel meer over misdaad, waardoor we ons eigenlijk een beetje onveiliger voelen dan, dan de cijfers eigenlijk uh, ons zouden moeten laten voelen. Maar uh, tegelijkertijd geeft het ons ook een gevoel van veiligheid als er uitgebreid bericht wordt wat er gebeurt of mensen worden. Uh, opgepakt. Nou ja, er worden niet zo heel veel mensen opgepakt, dat hebben we net gehoord. 1,8 nou, procent van de... Ja, je, je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt de, de gevoelens van onveiligheid worden eventjes aangewakkerd. Maar het zou te gek zijn, het zou ook ongezond zijn... als jouw basisvertrouwen in de medemens, zeg maar... als dat opeens helemaal kwijt wordt geraakt... doordat je iets, hoort, iets negatiefs hoort op de televisie. Dus mensen ja. hebben daar wel een manier voor gevonden om daar... Ja, op een soort positieve, gezonde manier mee om te gaan. Want gezond vertrouwen is heel heel belangrijk. Als je constant denkt dat je ja. beroofd beroofd kunt worden, of dat er iets gestolen gaat worden, of dat iemand jou in elkaar wil slaan. Dan, dan heb je natuurlijk uh, geen leven. Dank u wel voor dit gesprek. We spraken met sociaal-psycholoog Paul van Lange over de grote belangstelling voor de rechtszaak, over de moord op Marianne Vaatstra. Wij zijn er na negen en weer. Dan komen we bij de veralisering van Duitsland de olifantsvogel, cyberhoor en meer. Of het nou vriest, sneeuwt, of er ijsbrekers voorbij varen... herfststommen, razen of iedereen mekkert over het weer. In vroege vogels hoor je altijd de lente. We gaan gewoon met Nico de Haan op zoek naar het lekkere lentegeluid. De fiets begint hoog en eindigt laag. Het is mooi weer vandaag, maar het blijft niet zo. En onderweg passeren we grondmonsters, mooi Nederland... 100 jaar zo en doe even een roffel...